5 uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. Gedoogcoalitie haalt geen meerderheid in de Eerste Kamer... maar met steun van de SGP is die meerderheid er net wel. En Theo Jansen voor twee jaar naar Ajax. <middels> De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV halen samen geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ze komen op 37 zetels. Als de SGP er wordt bijgeteld die constructief staat tegenover dit kabinet, haalt het kabinet juist wel een meerderheid, namelijk 38 zetels. De VVD haalde 16 zetels, het CDA 11 en de PVV 10, de SGP 1. De PvdA krijgt 14 zetels, de SP 8, D66 en GroenLinks... krijgen beide 5 zetels, de ChristenUnie 2. Partij voor de Dieren, 50PLUS en de onafhankelijke senaatsfractie... krijgen er allemaal 1. Verschillende partijen blijken een strategische stem te hebben uitgebracht... om een andere partij sterker te maken. Zo haalde in Zeeland de PVV een stem meer... dan op grond van de uitslag van de statenverkiezingen mocht worden verwacht... Nou wordt aangenomen was dat de stem van het statenlid Robesin van de Partij voor Zeeland, al wilde die dat zelf niet bevestigen. In Limburg stemde een CDA op de VVD, in Zuid-Holland gebeurde juist het omgekeerde. Zoals van tevoren was afgesproken hebben sommige vertegenwoordigers van 50 plus op de onafhankelijke senaatsfractie gestemd om die aan een zetel te helpen. In Noord-Holland bracht een d er een ongeldige stem uit. uit. VVD-Eerste Kamerlijsttrekker Hermons had liever gezien dat VVD, CDA en PVV samen een meerderheid hadden gehaald, maar hij denkt dat het kabinet zijn beleid op hoofdlijnen kan voortzetten. De SGP steunt de hoofddoelen van het kabinet en overigens kijken wij ook naar andere partijen, zei hij. Zijn CDA-collega Brinkman denkt dat het geen nadeel hoeft te zijn dat er in de Eerste Kamer relatief veel kleine partijen zijn. Daardoor moet er volgens hem misschien meer worden gediscussieerd op basis van argumenten. PVDA-leider Cohen zegt in een reactie op de uitslag dat het kabinet nu wordt gegijzeld door de PVV en de SGP. Volgens hem zijn veel liberalen er niet blij mee dat de VVD voor een meerderheid in de Eerste Kamer rekening moet gaan houden met de streng christelijke SGP. Maar volgens SGP-senator Holdijk is de steun van zijn partij niet vanzelfsprekend. Ik ben gewend voorstellen op de inhoud te beoordelen, zei hij. Uit beken en sloten rond Eindhoven en ten zuiden van Tilburg mag geen water meer worden gepompt. Volgens Waterschap de Dommel blijkt, blijft er anders te weinig water in de beken staan. Het Waterschap weet niet tot wanneer het verbod geldt, maar voor de komende weken wordt weinig neerslag in de omgeving van Eindhoven verwacht. Begin deze maand nam het Waterschap, Vallei en Eem ook al maatregelen vanwege de droogte. In het oosten van het Waterschap, het gedeelte op de Veluwe, mogen boeren deze maand geen water uit beken pompen om hun gewassen te besproeien. Telecom Waakwond Opta heeft een boete van 3,5 ton uitgedeeld... aan twee bedrijven die het niet-register hebben genegeerd. Het zijn energiebedrijf Eon en een callcenter dat door Eon was ingehuurd. De callcenter-medewerkers belden bijna 30.000 mensen... die hadden laten vastleggen dat ze niet gebeld wilden worden. Deze maand kreeg Energiebedrijf Nuon een boete... omdat het 15.000 mensen had gebeld. Sinds oktober 2009 kunnen mensen zich melden bij het niet-register om commerciële telefoontjes te ontlopen. De internationale luchthaven van IJsland gaat vanavond weer open. Vanwege de uitbarsting van de vulkaan Grimsvutten... werd gisteren een deel van het luchtruim gesloten... en ging de luchthaven van weer dicht. Luchtvaartmaatschappij Icelandair zette zet extra vliegtuigen in... van en naar de luchthaven. De eerste vliegtuigen vertrekken aan het begin van de avond weer naar IJsland. Groot-Brittannië en Ierland houden goed in de gaten of de aswolk van de Grimsvutten gevaar kan opleveren voor het vliegverkeer boven die landen. De luchthavens zijn daar nog open. In Leeuwarden zijn de galerijen van een flat ingestort. Op vijf woonlagen is een gat in de vloer geslagen van zo'n vier meter breed. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De brandweer heeft 160 bewoners met een hoogwerker geëvacueerd. Ze kunnen in ieder geval de komende nacht niet thuis slapen. Op de Oude Maas bij Dordrecht is een stomdronken Russische kapitein opgepakt. De man van 58 had een alcoholpromillage van 2,4 in zijn bloed. Dat is meer dan vijf keer de toegestane hoeveelheid. De loods die aan boord was op het schip had de waterpolitie gewaarschuwd. Omdat de kapitein nauwelijks meer op zijn benen kon staan. De Russische kapitein krijgt een boete van 1600 euro en is door zijn rederij op staande voet ontslagen. De overgang van Theo Jansen van FC Twente naar Ajax is rond. De 29-jarige middenvelder tekent voor twee seizoenen bij de Amsterdammers... die 3,2 miljoen euro overmaken aan Twente. Jansen had nog een contract voor een jaar bij Twente... waar hij sinds 2008 speelde en waarmee hij vorig jaar de landstitel won. Aanvaller Siem de Jong verlengt zijn contract met Ajax met, met twee jaar. Hij is nagenoeg rond met de club. Het weer vanavond vrij helder en droog, vannacht bewolkt en in het noorden een beetje motregen. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. In het noordoosten is kans op een buitje, in de rest van het land blijft het droog. Tot 15 graden aan zee tot 18 land inbaarts. Tot en met donderdag is het overwegend droog, daarna wordt het wisselvallig en frisser. ANWB-verkeersinformatie. Zoals wel vaker verloopt de maandagavondspits niet al te druk. Er staat in totaal 80 kilometer file, verdeeld over 31 meldingen. De opvallende files die staan op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen Maarse en Knopend Oude Rijn staat 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Ook op de A2, maar dan in het zuiden van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Knopend Batadorp en Knopend De Hocht 2 kilometer.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, ook komend uur reacties hier in Den Haag op de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen. Geen meerderheid voor de coalitie, maar de SGP biedt uitkomst. Dus zo somber zijn CDA en VVD niet. Dat konden wij al horen. We gaan langs de politieke velden, maar we gaan eerst langs het tennisveld. Roland Garros in Parijs. Thomas Schorel maakte op baan 4 zijn Grand Slam-debuut... tegen de Argentijn Maximo González, die Amsterdammer. Schorel haalde via de kwalificaties het hoofdtoernooi in Parijs. Marcel Mesker, is het de verwachting dat hij zijn debuut gaat overleven? Nou, uh, het zou heel mooi zijn, want die Gonzales die staat wel wat hoger. Die is nummer 80 van de wereld, Schorel 111. Maar Schorel heeft hele goede kansen, zeker gezien zijn wapens. Zijn lengte hij is 2,2 meter, 2, dus hij serveert geweldig. Hij is hier goede doen. Uh, dus ja, wij Nederlanders, wij zijn wel positief gestemd. Het is een lange rit, want uh, hij moet natuurlijk drie sets winnen. Het is een best-of-five. En uh, ze zijn nog maar net begonnen, hoor. Uh, zit pas in de derde game, het staat 1-1. Maar het positieve is dat Thomas Schorel al in die vorige game... Een breakpoint kreeg op de service van Gonzales. En dus is de hoop gevestigd op uh, Thomas Schorel. Want ja, we weten al dat Timo de Bakker eerder vandaag kansloos verloor van Novak Djokovic. Nog even snel, de nummer 6 van de wereld, Thomas Berdig. Die verloor verrassend van de Franse qualifier, Stefan Robert, met 9-7 in de vijfde set. Marcel Mesker, dankjewel. Joost Vullings, onze politiek redacteur, is uh, de hele middag hier bij ons. Staat ons bij om de uitslag uh, te duiden, Joost van de Eerste Kamerverkiezingen. We zitten hier in de rustkamer van de Eerste Kamer. En uh, er was ook veel rust wel bij VVD en CDA uh, met de reacties. Hè. Je hoorde bijvoorbeeld, dit is een solide fundament van uh, Stef Blok. Ze zijn niet echt heel teleurgesteld met die 37 zetels. Nee, ik denk zelfs dat ze dol en dol blij zijn. Uh, dat het er geen 36 zijn geworden. Precies. En uh, ze hebben natuurlijk goed gerekend en gekeken. En de kans op Seugel. 37 plus 1, zoals dan deze uitslag heet, die was vrij groot. Maar het moet natuurlijk nog wel gebeuren. Ja, ze kunnen door. En dat is echt ontzettend belangrijk. Dus ik vind eigenlijk dat ze gematigd blij zijn... terwijl ze van binnen, denk ik, staan te juichen. Ja, en ze kunnen door met steun van de SGP. Daar gaan ze in ieder geval vanuit. Op, op de meeste onderwerpen. Um, daar hebben ze ook helemaal geen probleem mee, volgens mij. Nee, als je door wil... Uh... Is het even geen tijd voor, voor principes? Nou, je merkt ook heel erg aan, aan, aan Mark Rutte. Uh, dat was vorige week zo mooi in het debat. Dat is ook altijd de botsing tussen linkse fractievoorzitters en de liberaal Rutte. Dat linkse partijen, die hebben ook altijd van... hoe kunt u toch samenwerken met de PVV? Want u bent het op die punten toch ook niet met elkaar eens. En met de SGP heeft hij toch ook fundamentele punten van verschil. En dan zegt Mark Rutte, ja dat klopt. Maar ja, we hebben ook overeen, uh, overeenkomsten. En uh, ja, als je goed kan samenwerken op die punten. Dan doen we dat gewoon. Die heeft daar geen problemen mee. En je ziet toch dat vaak linkse politici daar wat meer... Ja, vanuit de moraal wat meer problemen mee hebben. Maar en, hij gaat gewoon door. En de SGP heeft dus één zetel, behaalt de ChristenUnie twee. Um, Terwijl ja, er waren er eigenlijk wel vier te verdelen voor deze beide partijen. Ja. Wat is daar misgegaan? Nou, ze gunnen elkaar op dit moment het licht in de ogen niet... En waar komt dat door? Nou, dat, dat, dat gaat eigenlijk al terug naar de vorige kabinetsperiode. Uh, ze lopen eigenlijk al een tijdje op heel veel dingen te bekvechten. Er zijn sommige mensen, las ik net nog even terug... die zeiden, het is begonnen toen Tineke Huizinga... dus een vrouw lid werd van de ChristenUnie-fractie... dat dat verkeerd viel bij de SGP. De ChristenUnie is natuurlijk gaan regeren in het vorige kabinet. Dus normaal gesproken waren het twee maatjes die samen in de oppositie zaten. Nu zaten ze... Eigenlijk in één keer tegenover elkaar. Toen heeft natuurlijk de ChristenUnie compromissen moeten sluiten op medisch-ethisch gebied. Denk aan die, die embryoselectiediscussie. Nou, dat, dat is ook weer fout gevallen bij de SGP. Dus ze zijn de laatste vier jaar een beetje uit elkaar gegroeid. En nu zie je het ook dat de ChristenUnie toch eigenlijk gewoon oppositie wil voeren tegen dit kabinet. En de SGP een andere houding heeft. Dus dat botst ook. Dus als je zetels aan elkaar gaat geven... dan geef je eigenlijk een zetel aan het om zeggen, vijandige kamp, om het maar eens heel uh, cru te stellen... Ja, en dat hebben ze elkaar niet gegund. Maar, ze nee, zijn en... wel heel maar dat kan bij de achterban heel slecht vallen. Want die zegt altijd, luister, de, de een stemt de SGP, de ander ChristenUnie. Maar als je elkaar wat kan helpen, dan is het altijd nog goed... dat er een zetel gaat naar de andere christelijke partij. Ja, dat hebben ze dus niet gedaan. Kan nee. jij zien welke partij daarvan geprofiteerd nou, heeft? Nou, ik, ik heb begrepen dat de SGP vooral op het, het CDA gestemd heeft. Want dat is dan ook natuurlijk een, een, een, een christelijke partij. Het CDA heeft daar niet van geprofiteerd. is daardoor gewoon op elf zetels blijven staan. Ze zullen nu wel een dikke elf zetels hebben gehaald. Maar ja, dat is... Het, het, zuur, het, het leidt dus bij het CDA niet tot twaalf zetels. Ja, het is gewoon, een zetel is gewoon verdampt. De zetels aan elkaar geven, mogelijk via dat kiesstelsel... wat ongelooflijk ingewikkeld is. Joost wilde niet eens aan om precies helemaal uit te leggen. Gelukkig niet, ook voor de luisteraar. Maar dat kiesstelsel ligt onder vuur Bert van der Braak, parlementair historicus. Eh, terwijl tegelijkertijd verschillende partijen zeggen... daar moeten we iets aan van veranderen. Um, verwacht u dat daar iets van terechtkomt? Nou, het is nog niet zo heel eenvoudig, want uh, uh, je zou natuurlijk kunnen denken aan rechtstreeks de verkiezing... maar dan heb je twee uh, Kamers die rechtstreeks worden gekozen. Dus ja, dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je dan bijvoorbeeld de macht van de Eerste Kamer zou uh, beperken. Dus dat ze niet meer wetsvoorstellen kunnen tegenhouden, maar alleen kunnen terugsturen naar de Tweede Kamer. Nou, daar uh, is al grote verdeeldheid over... Ik hoorde net uh, de heer Hermans zeggen, uh, misschien een idee om uh, een soort, uh, wat we ook in de Bataafse tijd hadden, uh, dat we één lichaam kiezen en dan dat dat zich splitst in zeg maar, beroepspolitici en politici die wat verder op, op afstand staan. Maar ja, dan kies je het natuurlijk toch wel, dan worden die mensen toch ook wel uh, bij die verkiezingen betrokken en dan zijn ze toch wat minder afhankelijk, uh, onafhankelijk ten, ten opzichte van hun eigen partij. Dus, of dat nou zo'n heel gelukkig stelsel is, dat is ook maar de vraag. En ik denk eigenlijk dat vooral de verschillende meningen die daar dan over zijn... Uh, dat dat uh, wel eens kan verhinderen dat er heel snel iets verandert. En je hebt een tweederde meerderheid nodig. Precies, tweederde meerderheid. Maar waar zou de consensus uit kunnen bestaan dat er inderdaad iets moet gaan veranderen. zodat je een tweederde meerderheid hebt? Want wat is zeg maar, het, het ene punt waarmee dat kiestelsel veranderd kan worden? Nou ja, je zou zeggen dat we af moeten van, het, van de getrapte verkiezingen. Dat is denk ik toch wel het, uh, waar, waar misschien wel overeenstemming over zou zijn. En ja, wat er dan voor in de plaats moet komen. Dat is dan weer een tweede. Uh, maar het hangt dus ook wel weer samen met de bevoegdheden van uh, de Eerste Kamer. En dat is een discussie die ook al heel lang loopt... en die eigenlijk ook weinig vruchtbaar is geweest uh, in al die tijd. We gaan nog even door. We gaan nog even door. Iedere verkiezing van de Eerste Kamer, dat lijkt zo inmiddels wel traditie... heeft zo zijn foutjes. Vandaag is het fout gegaan bij D66 in uh, Noord-Holland. Margreet Boer uh, sprak zojuist met D66-leider Alexander Pechtold. Meneer Pechtold, het leek zo mooi. Zes zetels in de Eerste Kamer. En toen werd het er onverwacht vijf. Wat dacht u toen u het hoorde gebeuren? Wat een stomme fout. Maar ook wat een menselijke fout. En wat moet dat statenlid nu een slechte dag hebben? En laat ik daar nou niet nog eens een schepje bovenop doen. En is uw dag hierdoor ook iets minder goed geworden? Ja, natuurlijk. D66 zit ongelooflijk in de lift, met nu tien zetels in de Tweede Kamer. We hadden recht op zes zetels in de Eerste Kamer. Ja, uh, we verliezen daar nu een, een belangrijk uh, uh, lid, namelijk iemand die specialist was op het gebied van uh, buitenlands juridische zaken. En dat is iets waar we, ja, waar we ook op hoopten, want dat is een belangrijk onderdeel... als je kijkt naar de agenda van dit kabinet van minister Leers met name. Als je kijkt naar de coalitie-oppositie in de Eerste Kamer... dan verandert er niets hè, door uh, deze misser in Noord-Holland. De coalitie blijft op 37 zetels. Dus... Net geen meerderheid. Wat betekent dat volgens u nu voor ook het regeren voor de verhoudingen met u in de Tweede Kamer? Ja, wat je de afgelopen weken natuurlijk al zag was dat er naast een gedoger op de ene schouder van het kabinet, namelijk de PVV, ook nu een gedoger op de andere schouder komt te zitten. En dat is de SGP. Ja, en daarmee wordt het SGP-verkiezingsprogramma denk ik een soort van bijbel voor deze coalitie. Ik ben daar als sociaal-liberaal niet blij mee. U zou het ook kunnen zeggen, in de Eerste Kamer zijn er 37 zetels... dus ze kunnen ook voor steun bij de vijf zetels van D66 gaan kijken. Dus u zou ook op die andere schouder kunnen gaan zitten. De premier sprak in oktober over een uitgestrekte hand. Ik heb daar de laatste tijd weinig van gemerkt. Bezuinigingen op het passend onderwijs, op de cultuur... zijn eigenlijk in de Eerste Kamer gestrand. Niet omdat de VVD en CDA zochten naar alternatieven... maar omdat daar een machtswoord werd gesproken. Bent u bang dat de verhoudingen ook hier in de Tweede Kamer anders zullen worden... nu er 37 plus één zetel van de SGP in de Eerste Kamer is? Dat, dat u dat ook merkt in de, in de verhoudingen met het kabinet... en de afspraken die er gemaakt kunnen worden? Ik vond uh, een minderheidskabinet van 52 zetels... met dan net één meerderheid in de Tweede Kamer... door een gedoger, vond ik al een hachelijk uh, avontuur. En nu zie je dat zich dat verder vertaalt in de Eerste Kamer. Het proces van wetgeving zal er misschien wel spannender door worden... Uh, want ja, lukt het niet in de Tweede Kamer... dan zal uiteindelijk in de Eerste Kamer misschien alsnog een nee volgen. Dus het onderhandelen en het moeten kijken naar alternatieven... zal voor Rutten en zijn kabinet wel steeds meer nu opdringen. Rutte zelf noemt het uh, interessanter, uh, dat de politiek interessanter wordt... door dit soort constructies. Ja, Rutte vond het zelf ook interessant dat hij door de PVV... door Wilders beledigd werd als ezel die zich aan stenen stolte. En dat Rutte de belangen van de Nederlanders zou verkwanselen. Ik, ik heb me daarover verbaasd vorige week bij Verantwoordingsdag... dat een premier dat allemaal moet pikken van een partij... waar hij eigenlijk volledig afhankelijk van is. Heeft u het idee dat uh, de politiek en de verhouding hier instabieler zijn geworden met de uitstap zoals we die nu kennen vanaf vandaag? Wat ik vooral jammer vind is dat belangrijke hervormingen op het gebied van arbeid en wonen en zorg achterblijven en dat de investeringen in, in onderwijs, dat die maar niet doorkomen. Vandaag ook weer demonstraties van leraren. Ik maak me daar met name zorgen over en ieder jaar dat dit kabinet zit zie ik de grote problemen van Nederland eigenlijk niet aangepakt worden. Dat was Alexander Pechtold. En via Twitter heeft hij nu net een fles rode wijn gezet... op de beste grap over de ongeldige stem die in Noord-Holland door een D66er is uitgezet. Dus uh, als u zin heeft, maak grappen, twittert ze naar Pechtold... en u krijgt wellicht een fles rode wijn. Straks ook ander nieuws dan de politiek. De oorzaak van de instortende galerij van de flat in Leeuwarden is nog niet bekend. Voor het verkeer op de Nederlandse wegen. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. De file achter het ongeluk op de A2 bij Utrecht groeit. In de rest van het land is het een normale spits. Maar op die A2 van Amsterdam naar Den Bosch... staat file tussen Maarssen en Knoop met Oude Rijn. Vijf kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Politiek redacteur uh, Joost Vullings. Joost, een Twitter van Pechtold. We hoorden hem net. He, hebben we ook al een Twitter van Geert Wilders? Want die hebben we nog niet gehoord. Nee, nee maar die uh, reactie komt om, uh, om zes uur. Dan meldt u zich. Uh, Overigens ook nog even voor dat statenlid uit Noord-Holland uh, van D66. Er is ook iemand in Zuid-Holland uh, vreemd gegaan. Daar heeft, lijkt het erop iemand van D66 op de P van de A gestemd. Dus wie weet, heeft die de doorslag gegeven? Dit even voor als berede oh, ondersteuning. E, ja. Van de man ja, in Noord-Holland. Ja, ja. ja. Goed, uh, nog geen reactie van Geert Wilders. Het was voor hem uh, nog om een andere reden dan uh, voor uh, de, de komst in de Eerste Kamer een belangrijke dag. Um, in de rechtbank in Amsterdam werd gesproken over zijn proces. En er werd gezegd dat Wilders geen oneerlijk proces krijgt. Zijn rechten als verdachte zijn niet geschonden. Dat uh, bepaalde de Amsterdamse rechtbank vanochtend. En daarom kon het proces tegen de voorman van de PVV vandaag worden hervat. Verslaggever Matthijs van de Wiel volgt die zaak. Matthijs uh, Moscovici, de advocaat, die wilde het proces graag laten af blazen vanwege onder meer het beruchte etentje hè, met Hans Jansen bij Bertus Hendricks thuis en omdat Wilders al veroordeeld zou zijn toen het hof besloot dat het proces moest worden gevoerd. Toch um, heeft hij geen gelijk gekregen. Wat was de argumentatie, de motivatie van de rechtbank? Volgens de advocaat was die beslissing van het Hof op zo'n manier gemotiveerd destijds... dat Wilders al veroordeeld was voordat het proces was begonnen. Maar de rechtbank zegt dat dat niet zo is. Die zegt dit is nu eenmaal de procedure. Bovendien de discussie over het wel of niet vervolgen van Wilders destijds... die was zeer omvangrijk en op allerlei manieren gemotiveerd. Dus kon het Hof dat ook niet zomaar in drie regels opschrijven waarom Wilders moest worden vervolgd. En bovendien is later juist gebleken dat de procespartijen zich helemaal niet zomaar... ...door die uh, uitspraak van het Hof hebben laten leiden. Want het OM heeft juist vrijspraak geëist. Dat is het ene. Een ander belangrijk punt van Moscovici was dat etentje. Volgens de rechtbank is daar helemaal niet geprobeerd een getuige te beïnvloeden. Bovendien had uh, raadsheer Scholken op het moment van het etentje... ...want om hem gaat het, raadsheer van het Hof Scholken... ...die had op het moment van het etentje, etentje helemaal geen rol meer in het proces. Het heeft daarom geen invloed gehad op de rechtszaak, zegt de rechtbank. En toch kreeg, kreeg Scholken nog wel een tik op de vingers van de rechter. Het doet niet af aan het beeld dat als gevolg van een dergelijk optreden... in het publiek domein toch kan ontstaan. Schalke, die als een van de raadsheren in het hof... een oordeel over de vervolging van verdachten had uitgesproken... had elke schijn van inmenging in de hoofdzaak moeten voorkomen. Dus kon het proces doorgaan, Mathijs. Of liever gezegd, opnieuw beginnen, want alles moest over. Uh, zie je ook dat gebeuren dat echt precies het hele proces over wordt gedaan? Letterlijk? Ja, gelukkig niet zou ik haast zeggen. Nee, de getuigen hoeven niet opnieuw te worden gehoord. De stukken uit het dossier hoeven ook niet integraal te worden voorgelezen. Dat scheelt tijd. De rechter heeft ook besloten om niet opnieuw vragen te gaan stellen aan Wilders, omdat hij zich toch beroept op zijn zwijgrecht. Opmerkelijk is trouwens vandaag dat er weinig live gesproken werd in de rechtszaal. De argumenten werden vooral gewisseld via videobeelden. De film Fitna werd opnieuw afgespeeld en er waren nieuwe filmpjes. Wilders die had twee Skype-interviews meegebracht met twee Amerikaanse deskundigen. Dat zijn twee heren die van de rechtbank niet mochten komen getuigen hier in Amsterdam. En daarom liet hij ze op deze manier een verhaal vertellen, Wilders. Zij zijn het met Wilders eens. De ene zei dat de vergelijking tussen de islam en het nazisme niet onredelijk is. De de ander die zei dat er in mijn kamp minder Jodenhaat voorkomt dan in de Koran. En wat Wilders hiermee eigenlijk zegt, is dat het helemaal niet strafbaar kan zijn wat hij zegt. Want het is de waarheid, want ook deze wetenschappers zeggen het. Nou ja, ook zijn tegenstanders hadden een filmpje meegenomen. Dat zijn de, de benadeelde partijen, de mensen die Wilders hebben aangeklaagd. En ze hadden een compilatie in elkaar gezet van uitspraken van Wilders op televisie, in de Tweede Kamer en in interviews. Uitspraken die niet zijn opgenomen in de aanklacht, maar die volgens hen wel van belang zijn voor de beslissing van de rechtbank. En ze hebben ook nieuwe schriftelijke documenten aangebracht om nog te proberen deze zaak te invloeden, wetende dat uh, het OM bij de eerste behandeling uiteindelijk om vrijspraak vroeg. Ja, dat proces, dat is ongeveer zeven maanden geleden begonnen. Hoe lang gaat het nog duren? Wat is de verwachting? Ja, het gaat opeens, vreemd genoeg, heel erg snel, sneller dan iedereen verwacht had. Om de redenen die ik net uh, noemde. Woensdag aanstaande overmorgen zal het OM al haar requisiteur houden. En maandag is dan advocaat Moscovic aan de beurt met zijn pleidooi. En er was nog gedoe over. In dit proces gaat niks zomaar soepel en zoals voorspeld. Want de advocaat die was verrast dat hij dan al aan de is. Hij had zijn e-mail blijkbaar niet goed gelezen en hij vroeg om uitstel en Wilders vroeg dat ook nog, omdat ze nu geen tijd zouden hebben om de verdediging goed door te spreken. Maar ja, de rechter die houdt heel streng vast aan het schema, want anders dreigt de uitspraak in deze rechtszaak om agenda redenen pas na de zomervakantie te komen. En nou, dat wil de rechtbank voorkomen. Dus wat kregen ze uiteindelijk, Moscovici en Wilders, een halve dag extra om zich voor te bereiden. Matthijs van der Wiel. Eén stem van de D66-fractie in Noord-Holland is verloren gegaan. Een kostbare fout van een van de statenleden... die niet, zoals is voorgeschreven, met het rode potlood heeft gestemd. De man zelf krijgt nog niet in de telefoon... maar wel de fractieleider van D66 in Noord-Holland, Flip de Groot. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe heeft dit mis kunnen gaan? Ja, nou ja, goed. Je kunt even kijken naar de praktische kant, uh, naar een stemhokje zelf kijken. En we hebben van meer mensen begrepen ook buiten de fractie dat ze wat moeite hadden om dat rode potlood uh, te pakken. Dus uh, degene die het betreft. Uh, Wacht even. Ik, ga, ik, ik moet hem meteen maar even onderbreken. Ja. Een, een rood potlood zie je liggen. Ik, ik stem zelf ook. En dan zie je een rood potlood liggen. Ja, ja. Legt u mij uit en, hoe het mogelijk is. Die hangt allemaal gesproken aan een koordje. En, uh, en, die, en die vind je dan en die gebruik je dan. En hier is een schuin aflopend tableautje. Een riggeltje. En die potlood die valt binnen de schaduw van die... Ik heb zelf ook moeten kijken. Ik ben vrij lang. En ik kon hem ook niet over dat riggeltje zien op het moment dat ik binnenkom. Dus als je klein op een stuk bent, dan zie je hem niet. En ik zou het over de uur niet zeggen als ik niet ook van anderen had gehoord dat ze hetzelfde had... Uh, dat ze hetzelfde probleem hebben gehad. Ze hebben het uiteraard gezocht en ze hebben het wel goed gedaan. Dus het is natuurlijk maar een gedeeltelijke verklaring van het geheel. Maar u vraagt hoe het heeft kunnen gebeuren. Dat, dat had u ongetwijfeld ook aan Wim Kool gevraagd. En die heeft dus niet uh, zich bedacht en zich omgedraaid van... jongens, waar hangt dat rode potlood? Uh, over het... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Wat zegt u ze nu over het rode potlood? Nou, het uw partijgenoot... Genoot, hoe Ik begrijp niet hoe uw partijgenoot zich dat niet heeft gerealiseerd in het stemhokje. Het belang van zo'n stem is enorm. Dan weet je toch, als je een rood potlood niet ziet liggen... dat je toch even moet omdraaien kunt vragen? Ja, nee, nou ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat zal hij uh, zelf uh, zich ook gerealiseerd hebben. En uh, dat realiseert hij zich ook. En, uh, maar op dat moment... Uh, dan deed je hem van alles. En kennelijk uh, dacht hij van nou ja, als er een rood potlood ligt dan... Uh, en ik moet toch een stem uitbrengen. En dan zullen anderen dat ook wel gehad hebben. Dus ik doe het dan uh, met mijn eigen bol. En had hij een andere kleur gekozen, dan uh, had hij toevallig met een rode gedame was Nontje zijn geweest. Door to toevallig dat het een blauwe is. En dat je nog een stemprocedure zit uh, van, uh, wat ik van hoe ouds, uh, dat dit kan gebeuren. Maar goed, neem niet weg... Uh, Iemand heeft een fout gemaakt, iemand heeft een uh, menselijke fout gemaakt. Het is een. Uh, met uh, grote consequenties. En. Uh, ja, uh, ik, uh, ik, dus... ik ben er uh, absoluut niet blij mee. Dat we ja, zijn. Part Alexen... Partijleider Alexander Pechtel noemt het een stomme menselijke fout. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe is het nu met hem, Wim Kool, die die fout heeft gemaakt? Nou, hij is. Uh, is een uh, man betoond. Hij heeft uh, voor. Uh... Voor de hele uh, Statenvergadering heeft hij uh, verteld wat er gebeurd is, wat er bovenkomen is. En hij heeft een verklaring afgelegd. En uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat hij daarin in ieder geval getoond heeft uh, een kerel te zijn die uh, af, niet, zich niet verstopt achter wat dan ook. Maar gezegd heeft ik heb een fout gemaakt en uh, daarvoor zijn excuses aan iedereen aangeboden uh, die direct en die indirect betreft. Een kostbare fout. Het hadden zes zetels kunnen zijn. Het werden er vijf. D66, vraag luidt, flip de Groot. Dank u wel. En dan gaan we ja. naar de secretaris-directeur van de kiesraad, Melle Bakker. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een schuin aflopend tablootje waar het rode potlood in was gevallen. Er zat geen koortje aan en daarom heeft dit statenlid van D66... uiteindelijk maar zijn eigen blauwe pen gepakt. Um, is er nog enige clementie voor hem mogelijk dat de stem misschien toch geldig is, of niet? Nou, uh, weinig zou ik zeggen. Hè? De kieswet is duidelijk. Uh, er moet met de kleur rood worden gestemd. En, uh... Ja, uh, daar zijn in het verleden uh, in, het, uh, in het parlement, uh, maar ook wel voor de rechter... Hè, wel allerlei debatten en zaken over gevoerd. Maar uh, zonder dat dat ooit wat andere inzichten heeft geleid. Dus rood is rood. En, uh... Ook al hangt het niet aan een, aan een koordje dat potlood. Nee, en is het moeilijk is vindbaar. Niet, nee, dat is niet uh, in, in de kieswet verder bepaald. Uh, dat mag ook met lippenstift, uh, als het maar rood is. Oh zo. Ja, dat had uh, Wim Kool natuurlijk geloof, niet bij hè? zich van D66. <laughs> ja, het was een man inderdaad. Ja. ja en, uh, u zegt het staat in de, in de kieswet. Wet, staat het ook nog ergens daar waar ze moeten stemmen, weet u dat? Had hij het ook nog vandaag kunnen weten... dat hij toch eventjes had moeten vragen aan iemand waar ze de rode potlood? Uh, nou, dat had hij natuurlijk even moeten doen. Uh, uh, maar daar hangt nou, niet ergens aan een affiche, denk ik, uh, in, de, in de staatsvergadering... waarop dat nog weer staat. Hè? Uh, uh, dat denk ik niet, Dat is ook niet volgeschreven, overigens. Goed, het is daar misgegaan. Heeft u al inmiddels uh, meer onregelmatigheden uh, gehoord vandaag? Nee, dat is het enige. Dit maar is wel de, een verstrekkende. Hè? Een, een, een zeker een verstrekkende. En weer Noord-Holland, net als vier jaar geleden. Uh, nou, dat weet ik niet. Want ik was hier toen nog niet bij de kiezer. Oké, okay, nou, dat was iemand van GroenLinks. Dat ging ook fout. Oh ja. Nou, goed. We hebben in ieder geval uh, nu de fout van D66. En u weet het echt zeker? Die, uh, die stem die telt niet meer? Uh, ja, ik weet het zeker. Ik, uh, dit is de, de, de kieswet die is, hier heel, die is hier heel duidelijk in. En, uh, uh, ik denk dat er weinig aan te doen is. Goed, Mellebakker van de kiesraad, dank voor uw uh, snelle reactie. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag.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 Weliswaar hebben VVD, CDA en PVV geen meerderheid in de Eerste Kamer, maar met de SGP hebben we wel voldoende basis voor een meerderheid, zegt hij. De lakmoesproef blijft de realisering van de punten uit het gedoogakkoord, voegt Wilders eraan toe. De internationale luchthaven van IJsland gaat vanavond weer open. Vanwege de uitbarsting van de vulkaan Grimsvutten werd gisteren een deel van het luchtruim gesloten en ging de luchthaven van Rijkjavik dicht. De eerste vliegtuigen vertrekken aan het begin van de avond weer naar IJsland. En Telecomwakeront Opta heeft een boete van 3,5 ton uitgedeeld aan twee bedrijven die het Belmen niet register hebben genegeerd. Het zijn energiebedrijf Eon en een callcenter dat door Eon was ingehuurd. De callcenter medewerkers belden bijna 30.000 mensen die hadden laten vastleggen dat ze niet gebeld wilden worden. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Erwin Krol. Het is prachtig weer. Het waait een beetje. Het waait een beetje hard zelfs vooral in het noorden van het land windkracht. 7 komt daarvoor. Uh, dat zal wel iets af gaan zwakken. En wat er ook gaat veranderen... Dus het is dat vanavond en vannacht de bewolking toe gaat nemen. Ik denk dat vooral in de noordelijke helft van het land... het af en toe licht kan regenen. Het wordt niet kouder dan een graad of 9. En aan zee blijft het in elk geval waaien op zeker windkracht 5. En dan morgen overdag flink wat zon. Wel wat stapelwolken, soms wat sluierbewolking. Maar de zon die overheerst... er waait een straffe westelijke wind. Windkracht 4, 5. En het wordt van noordwest naar zuidoost gezien 15 tot 18 graden. Woensdag, dat is de mooiste dag... Althans, als je ervan houdt van deze week... dan waait er een zwakke tot matige zuid zuidoostenwind ik drie zo'n beetje, dus heel veel zon. Het wordt 18 tot 22 graden. En vanaf donderdag ziet het er anders uit. Niet dat het veel kouder wordt, maar het wordt een stuk wisselvalliger. En elke dag van de week hebben we wel een paar buien. ANW-verkeersinformatie. De avondspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. In totaal staat er 120 kilometer file, 40 files...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 Over half 6. Goedemiddag, u luistert naar het Radio 1 Journaal vanmiddag... voor het grootste deel in het teken van de Eerste Kamerverkiezingen. Na zessen kunt u een reactie verwachten van premier Rutte... en hem zal ook zeker naar de SGP gevraagd worden. De SGP zal de komende jaren een sleutelrol spelen in de Eerste Kamer. En hier is nu Kees van der Staaij van de SGP in de Tweede Kamer. Welkom. Goedemiddag. Met welk gevoel zit u hier? Nou, een beetje gemengd gevoel als we kijken naar de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen. Uh, voor de SGP, dan moeten we natuurlijk wel vaststellen... dat wij een zetel inleveren, van twee zetels naar één zetel terugvallen. En uh, ja, dat is natuurlijk geen goed nieuws. Ondanks een, een, een prachtige stemmenwinst bij de statenverkiezingen... Uh, hebben we dat niet kunnen verzilveren in het behoud van het aantal Eerste kamerzetel. Maar de, de invloed de opkomst. neemt ja. toe. Het is inderdaad wel zo, dat en daar zijn wij ook positief over... Uh, dat er in ieder geval geen oppositionele meerderheid in de Eerste Kamer is gekomen... Die uh, eigenlijk zegt van dit kabinet moet zo snel mogelijk weg. Want wij zijn altijd gegaan voor een onafhankelijke en constructieve houding tegenover het kabinet. En dat geldt zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. Toch heeft u ook uw eigen punten natuurlijk, hè, de SGP. Uh, op welk punt wilt u dat het kabinet een beetje water bij de wijn doet voor uw partij? Kunnen zij op die constructieve steun rekenen van u? Nou, het is niet zo dat wij zeggen van nou uh, er moet op één of twee terreinen nu iets veranderen en uh, dan kunt u op die welwillende houding van de SGP blijven te rekenen. Nee, wij blijven eigenlijk gewoon onszelf. Uh, dat, dat is de kortste samenvatting van ook onze positie... Uh, straks in de Eerste Kamer en dan je dan je de Tweede Kamer. Maar je kan toch ook kamer. jezelf blijven door te zeggen wat je graag wil... dat in ieder geval gebeurt? Nou, dus wij, zullen, wij hebben nooit een geheim ervan gemaakt... en dat zullen we ook in de toekomst niet doen. Uh, uh, natuurlijk bij onderwerpen heb je dat gezien als rond de koopzondagen bijvoorbeeld... dat wij zeggen van nou, wij zijn blij dat er geen paars kabinet is die eigenlijk op het gebied van de koopzondagen grote veranderingen zou willen. En dat geldt op meer ethisch gevoelige onderwerpen. En uh, ja, daar hopen we natuurlijk vanzelfsprekend ook... en is ook het appel wel op uh, het kabinet... om ook op dat soort onderwerpen dan rekening te houden... met de wensen die bij de SGP leven. Maar dat geldt ook voor heel andere onderwerpen... zoals bijvoorbeeld bij de bezuinigingen op passend onderwijs... of de maatregelen rond de langstudeerders. Daarvan hebben wij ook als wij het gewoon onafhankelijk beoordeelden gezegd... Uh, Prima dat daar ook maatregelen... Eh, Kijk, dat is maatregelen... Mark Rutte al die ja. belt voor uw steun. Paraat, prima dat daar ook maatregelen worden genomen. Ja, Van even... harte gefeliciteerd met die ene zetel. Ik zal hem eens eventjes wat uh, kalmer zetten. <laughs> um, ja, wegduwen is gevaarlijk nu. Maar goed, um, ja, u, u zegt, hè, u heeft dat al laten zien inderdaad, bij, bij onderwijs bijvoorbeeld. Maar wilt u die punten nu ook wekelijks bij het overleg tussen de fractieleiders van CDA, VVD en PVV gaan inbrengen? Gaat u daarbij aan tafel zitten? Nou kijk, wij zijn geen uh, gedoogpartij. Dus in die zin uh, is het ook niet zo dat op grond van een verkiezingsuitslag in de Eerste Kamer... De nu ook staat een hele andere situatie zou ontstaan. Uh, dus wij gaan gewoon uit van de huidige situatie van een minderheidskabinet... met een regeer- en gedoogakkoord... die juist om uh, ook uh, draagvlak te krijgen voor allerlei plannen die niet vastliggen... ook rekening zal moeten houden met wensen van niet-regeringspartijen... Ja. en niet gedoogpartijen. En... en hoe meer uh, ook uh, andere partijen ervoor zouden kiezen... om een hele oppositionele instelling te kiezen... hoe meer invloed dat ze daarmee de SGP zullen geven... Dan nog een ander punt rondom uw partij. Want de ChristenUnie is teleurgesteld dat de SGP de ChristenUnie... niet aan een derde zetel heeft geholpen. Waarom niet? Ja, die teleurstelling is eigenlijk helemaal wederzijds. Uh, wij zijn weer teleurgesteld dat de ChristenUnie... ons niet aan een tweede zetel heeft uh, geholpen. Geen lijstverbindingen meer in de toekomst op lokaal niveau... tussen beide partijen? Wat ons betreft had er een lijstverbindingsmogelijkheid... gewoon mogen blijven... Wij waren zelfs tegen het afschaffen van die lijstverbindingsmogelijkheid. De ChristenUnie heeft dat in het kabinet waar ze in zaten... zelf voorgesteld, heeft ook voorgestemd. En ja, het zou misschien ook verstandig zijn... zonder nou met vingers naar anderen te wijzen... om jezelf ook af te vragen... is dat nou wel zo verstandig, die lijstverbindingsmogelijkheid afschaffen? Nou, dat debat tussen beide partijen dat zal de komende dagen denk ik, nog wel flink gevoerd worden. Kees van der Staaij van de SGP, dank voor uw reactie op dit moment. Graag gedaan. Ander nieuws. Inwoners van een flat in Leeuwarden... schrokken behoorlijk vanmiddag toen de galerijen van hun flat instortten. In het midden van het gebouw is over alle verdiepingen... een gat in de vloer geslagen van zo'n 4 meter breed. Niemand raakte gewond. Verslaggever Rien Kamer ging er naartoe. De brandweer heeft een hoogwerker ingezet... om mensen uit de flat te evacueren. Mensen die bijvoorbeeld niet meer bij de lift kunnen komen... omdat de galerij is ingestort... Het is goed te zien dat op de bovenste verdieping, de vijfde verdieping van de Antilla flat, een deel van de galerij, ik denk een meter of vier, vijf breed, naar beneden is komen zetten. En ook de galerijen eronder zijn ingestort over die breedte. En dus ligt er op de grond voor de garages een grote hoeveelheid beton. Bovenop, nog duidelijk te zien, het hek van, uh, van een balkon. En een geluk bij een ongeluk is dat er dus geen gewonden zijn gevallen. Sommigen moeten dus via het bakje van de brandweer en anderen komen lopend uit de flat. Daar waar, de, waar de brandweer nu voor staat, ja. daar uh, woon ik. Die gaan mijn katten er nu uithalen. Dat is een aardig eindje van de plek waar uh, de galerij naar brede is gekomen. Dus je bent niet echt geschrokken of wel? Nou, toch wel. Je weet ja. niet wat er nog meer gaat gebeuren. Dus, ja, ik weet niet wat, uh, wat er voor de rest allemaal aan de hand is natuurlijk. Dus ja, je weet maar nooit of de rest van de galerij nog uh, op instorten staat. Dus ik weet het niet. Voorlopig ga je niet terug. Nee, voorlopig niet. Nee, we mogen er voorlopig niet in. En... zou je ook niet willen als ik het zo hoor. Nou, nee, nu even niet. Ik, wil, ik wacht eerst wel even tot het weer uh, bewoonbaar verklaard is, zeg maar. En uh, ja, voorlopig ga ik, precies, ga ik wel even lekker naar mijn ouders. En op het grasveldje voor de flat staat ook Frans Koijker van Woon Friesland. Een van de twee woningcorporaties hier uh, in de Friese hoofdstad. U bent eigenaar van deze flat, althans voor een groot deel. Een paar van die flats zijn uh, verkocht. Ja, en de grote vraag is natuurlijk, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Het is een volslagen verrassing. Dit komt uh, nooit voort, denk ik, en uh, überhaupt niet in Nederland... dat men zo een stuk van de galerij afbreekt... en in zijn val uh, andere galerijen meeneemt. Dat is voor ons een volslagen verrassing. Dan nou staan we hier redelijk relaxed naar te kijken... omdat er ook geen slachtoffers zijn gevallen. Dat is echt een wonder. Dat klopt, uh, want uiteraard is altijd de vraag... hoe kan dit soort dingen nou? Maar onze eerste vraag is altijd van... Uh, hoe is het met mensen? En uh, gelukkig geen slachtoffers. Uh, het is dan een bekende geluk bij het ongeluk. Uh, mensen zijn opgevangen in een naburige school... Dus uh, daar wil ik straks ook uh, gelijk naartoe om te kijken hoe het daar is. Uh, uh, ja, en dan komen daarna de vragen wel van hoe kon het allemaal. Maar het is uh, volslagen een verrassing voor ons. Geen enkel idee hoe dit te kunnen ontstaan. De Woningcorporatie, een reportage van Rienk Kamer. Wouter de Vries van de politie Friesland. Goedemiddag. Goedemiddag. De, als de Woningcorporatie nog geen idee heeft... een volslagen verrassing zoals de woordvoerder zei... is, is bij u bij de politie inmiddels meer bekend over de oorzaak? Nee, absoluut niet. Uh, daarvoor uh, moeten de deskundigen naar de bouwtechnische staat kijken. En uh, ook naar, uh, naar de breuk kijken waar het uh, heeft ontstaan. Dus uh, dat is iets, uh, daar, daar zal door deskundigen uh, moeten worden gekeken. Uh, daar gaan wij als politie uh, hebben wij daar geen verstand van. Wij uh, wij helpen, helpen de mensen om. Uh, om die goed onderkomen te, te krijgen samen met de gemeente en andere hulpverleningsdiensten. Dus uh, dat is onze taak op dit moment. Dus we gaan, technisch gaan wij de zaak niet bekijken. Ja, dat begrijp ik. Maar op de foto's die wij zien op onze site en de west.nl... zie je dat waar de bovenste galerij is afgebroken. Een andere kleur te zien is in vergelijking met de andere afgebroken vertiepingen. Zijn er wel eerste, uh, zeg maar eerste ideeën of signalen van de mensen die u daar uh, aantreft, die daarnaar kijken? Nee, ik heb, uh, ik heb daar geen signalen over, over gekregen... En uh, uiteraard doe ik daar ook geen uitspraak over. Want ik, uh, nogmaals, ik ben niet bouwtechnisch uh, onderlegd om daar iets over te zeggen. Maar het is precies, uh, het is, precies, uh, het is een, uh, ja, eigenlijk een rechthoekig stuk wat, wat is afgebroken. Het gaat nogal wat mensen die geëvacueerd zijn. Um, is het al duidelijk wanneer zij naar huis kunnen? Nee, op dit moment nog niet. Uh, het is duidelijk dat wij in ieder geval vannacht uh, de, de flat uh, gesloten houden. En uh, we hebben daar ook uh, rondom het hele Antilles flat hebben we hekwerk in gezet. Uh, daarbij komt uh, nog een stuk beveiliging uh, voor, de, voor de nacht wat we kunnen voorstellen. er hebben eigendommen uh, in, uh, in de woningen die willen we graag uh, er ook inhouden en niet mensen met verkeerde gedachten uh, het terrein op laten gaan. Uh, op dit moment uh, is het zo dat de mensen worden opgevangen in een, uh, in een school hier, het Frieslandcollege, College, die de deuren heeft opengezet. Nou, dat is uh, keurig gegaan de gemeente die. Uh, die, die zorgt ervoor uh, dat, dat de bewoners uh, worden, worden geactualiseerd uh, van, de, van de stand van zaken. Maar ook wordt er een soort van inventarisatie gedaan van wie in welke woning heeft gewoond. En zijn er inderdaad ook nog huisdieren of andere bezittingen die eruit moeten. Nou, op dit moment zie ik de brandweer met een hoogwerker uh, bezig om, uh, om uit de appartementen nog huisdieren te halen. Er uh, Wordt hier zelfs gesproken op een van een dat daar, daar een cobra met allemaal ratten uh, op moet zitten. Dus dat moet er ook uitgehaald worden. Uh, okay. En daarnaast hebben we nog een calamiteitenummer, wat eigenlijk heel belangrijk is voor de mensen die echt nog met vragen zitten. Dat is 058 233 4040 En daar kunnen mensen met, terecht met allerlei vragen over deze situatie. Gelukkig, het goede nieuws. Geen gewonden bij dit nee. bouwincident. Bart de Vries van de politie in Friesland, u wel. Graag gedaan. Dan de Verenigde Staten. Een vernietigende tornado raaste vannacht over Amerika. De stad Joplin in de staat Missouri is grotendeels verwoest. Zeker 89 mensen zijn daarbij omgekomen. Raymond Klok woont sinds 2006 in Missouri en hij is nu op zijn kantoor in Joplin. Meneer Klok, dat kantoor, stond dat nog wel overeind toen u daar aankwam? Ja, bom. Wonder bij wonder, ons kantoor uh, staat er nog. Uh, het gebouw recht naast ons heeft uh, wat schade aan de daken. Uh, en de vijf gebouwen daarnaast staan nog. En alles wat aan, daarnaast is gewoon weg. Het heeft ons gemist bij, nou, laten we zeggen, 300 meter. Want... Zo, en godzijdank, wij hebben een telefoon. Hebben, uh, en, ik denk, wij zijn het eerste gebouw uh, dat, uh, dat nog uh, volledig in service is. Uh, als het komt tot, uh, tot uh, elektriciteit en alles. Dus uh, wij kunnen godzijdank uh, heel veel doen op dit moment. Wat, wat zag u onderweg naar uw kantoor in de stad? Oh, het was verschrikkelijk. Ik, uh, ik, uh, uh, ik woon persoonlijk in Cartridge, dat is uh, uh, zo'n 10 mijl van, van, van Joplin. En uh, je komt dichter naar Joplin toe en uh, zodra je uh, buiten is bent, je ziet uh, in de velden en dan de huizen, je ziet stukjes hout, afval, uh, papier, plastic, stukken van daken verspreid over weilanden. overal in de wijde in in de, in de, uh, natuur uh, waar, de, waar de snelweg doorheen leidt. En hoe dichter je bij Joplin komt, hoe erger het wordt. Daar kom je Joplin binnen en het is gewoon, het is gewoon totale vernieuwdheid. Ja, en um, wat, wat ziet u aan de hulpverlening? Oh, het is uh, de hulpverlening, het is, uh, het is uh, super, het is geweldig. Uh, hulpdiensten uh, uit de hele staat van Missouri, waar ze uh, extra hulpdiensten beschikbaar hadden, zijn allemaal uh, gestuurd naar het rampgebied. President Obama heeft, het, uh, heeft uh, Joplin uitgeroepen tot, uh, tot, tot een nationaal rampgebied op dit moment uh, de, de, National Guard, de reserves van het leger uh, zijn opgeroepen om te helpen met, uh, met opruimen en herbouwen. Uh, en nog steeds er zijn mensen met honden op zoek naar uh, naar overlevenden in, in de resten van deze van deze tornado. En, en kunt u zelf ook nog iets betekenen voor de mensen om u heen? Ja, ja. Wij gaan. Uh, ik werk uh, voor een uh, voor een instantie die, uh, die zorgt uh, die zorgt voor uh, uh, ongeveer zo'n 700 mensen met een uh, met een aangeboren handicap. Uh, en uh, wij ten eerste proberen wij onze mensen te bereiken... Uh, om zeker te zijn dat, dat ze oké okay zijn... dat ze een dak boven hun hoofd hebben... en dat ze, dat ze, dat ze voedsel hebben. Uh, maar dan zeg ik van deze tornado... met een, met een doorsnee van 1,6 kilometer... Die, die gewoon dwars door het centrum van, van, van Joplin gegaan heeft... Die, die een ziekenhuis meegenomen heeft... die, die grote winkelcentra meegenomen heeft... de, de, de, de high school van Joplin... Uh, je kunt het niet bedenken. Het is allemaal weg. dus Er zijn zoveel mensen op dit moment nog steeds vermist... naast, naast al de doden die al gevallen zijn. Dat, dat, dat, dat, dat, het is niks anders dan, dan angst op dit moment hier uh, onder de mensen. En, ja, ik, ik heb er totaal geen woorden voor. Het is, niks wat, het is helemaal niks wat wij ooit in Nederland gezien hebben, volgens mij. Tenminste, Ik bedoel, ik ben nog maar 40 jaar oud... dus ik weet niet wat er allemaal voor mijn tijd gebeurd is... maar, maar dit is zoiets onvoorstelbaars... Dat, ik heb er geen woorden voor. Onwezenlijke situatie bij u in ja. Joplin. Raymond Klok, ik dank u voor uw verslag. En sterkte ook de komende dagen. Dank u wel. Straks de reactie van PVV-leider Geert Wilders op de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen. Bij de AWB zit Wijnandswaan. Het is een typische maandagavondspits met uh, ja, weinig bijzonderheden eigenlijk. Op de A1 is dat wel wat anders. Van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen de Afrit Soest en Amersfoort Noord 8 kilometer fiede. Door een wagen met pech is de linkerrijstrook dicht. Staat een auto in brand op de A8 richting Zaandam bij knooppunt Zaandam 3 kilometer fiede erachter. En op de A50 van Arnhem naar Os door een wagen met pech bij heteren 2 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. 37 plus 1. De coalitie heeft geen meerderheid. SGP is erbij. We hebben de fractievoorzitters. De lijsttrekkers al lang zien komen. Joost Vullings, als je kijkt naar hun reactie... kun je dan ook stellen dat het misschien wel een stuk leuker wordt in de Eerste Kamer? Ja, daar zit ik nu over te denken. En dat weet ik eigenlijk niet of het nou wel leuker gaat worden. Ten eerste is het zo dat als een, als een, uh, een meerderheid heel krap is... Dat, dat disciplineert eigenlijk. Want je kan als, als VVD of als cda en PV, niet zomaar zeggen... van nou, dit wetsvoorstel bevalt me niet. Ik ga me eentje tegenstemmen. Die luxe heb je niet. En je brengt gelijk je hele coalitie in de problemen. Dus je zal, je zal zien dat ze misschien juist wel heel volgzaam gaan worden... terwijl ze misschien eh, ja, bij zichzelf best wel af en toe kritische vragen hebben. En daarnaast is het zo, dat heb je gezien met het passend onderwijs... wat gaat er gebeuren op het moment dat het kabinet een, een wetsvoorstel indient... en, en waar eh, in de Tweede Kamer een meerderheid voor is... Maar maar ze zien natuurlijk al aankomen dat het in de Eerste Kamer misgaat. Nou, dan ga je het niet naar de Eerste Kamer sturen. Want ja, dan, dan stemmen ze daar weg en dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan van tevoren al rekening houden. Dat heb je ook met passend onderwijs gezien. Denken, weet je wat, we gaan gelijk met die Case van der Staai, hier in de Tweede Kamer om de tafel zitten. Wat kunnen we doen om jouw partij, de SGP, blij te maken? Zodat dat in de Eerste Kamer goed gaat. Nou, dan wordt dus de deal daar gesloten en wordt het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gestuurd. En daar gaan braaf alle handjes omhoog. En ja, het debat zal ongetwijfeld leuk zijn. Maar of het nou echt spannender wordt. De daadkracht die gaat afnemen. Bert van der Praak, is dat zo dat inderdaad dan de historie uitwijst... als je zo gedisciplineerd moet handelen als senatoren... dat inderdaad die, dat debat uh, kan afnemen? Nou, of het debat echt zelf uh, afneemt, dat denk ik eigenlijk niet. Uh, maar de uitkomsten van dat debat, uh, ja, dat is toch wel redelijk voorspelbaar. Want <coughs> uh, bijvoorbeeld onder het... Uh, Onder de eerste kabinet, Lubbas, uh, waren er uh, bijvoorbeeld bezwaren tegen de harmonisatiewet uh, over, uh, van HBO en wetenschappelijk onderwijs. Nou, die wet die werd eigenlijk door CDA en VVD, nou ja, door beide fracties echt uh, op, uh, ja, de grond ingeschreven, om het maar zo te zeggen. Uh, maar ja, de druk van, uh, van het kabinet uh, was dusdanig dat die wel werd aangenomen. En ja, dat konden ze ook doen, ja, want uh, die twee hadden wel de meerderheid. Uh, nou ja, nu met SGP erbij is er natuurlijk toch een meerderheid. En ze kunnen dus nu ook echt druk uitoefenen. Druk uitoefenen op de oppositiepartijen, dat heeft niet zoveel zin. Maar als je druk uitoefent op je eigen regeringsfracties... ja, dat heeft wel zin. En dat kunnen ze dus ook doen nu. En in hoeverre uh, speelt u ook een rol dat de PVV als nieuwe partij... met tien zetels erbij komt. Wat betekent dat volgens u voor, uh, voor dat debat, dat toetsen... aan de grondwet van nieuwe wetsvoorstellen? Nou ja, daar... Daar kan ik eigenlijk nog niet echt heel veel over zeggen. Maar ik Zegt zou... de historie daar <laughs> niks over? Over een nieuwe nou, partijen die met een uh, groot aantal zetels binnenkomen. Uh, eigenlijk niet. Uh, er is één partij, DS70... die is zelf nog helemaal nooit in de Eerste Kamer uh, terechtgekomen. Dat was ook zo'n uh, hele nieuwe partij. Uh, ik heb zelf een beetje het idee, ook een beetje afgaande... van hoe dat verder gaat bij de PVV... dat, uh, dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat de Tweede Kamerfractie gaat bepalen... Uh, hoe daar hier gestemd uh, gaat worden door de Eerste Kamerfractie. Wie wij nog niet hebben gehoord uh, met een reactie op deze uitslag... dat CDA, VVD en PVV samen net geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben... dat is Geert Wilders, maar de PVV-leider heeft zojuist wel gereageerd. Nou, op zich kan ik die wel positief duiden. Het is jammer dat we uh, als politieke samenwerkingspartijen uh, geen meerderheid uh, hebben... Maar met de SGP erbij uh, ja, is er toch voldoende basis uh, om uh, meerderheden te vinden in de Eerste Kamer. Dus dat is positief. De lakmoesproef voor mijn fractie en mijn partij, de PVV, blijft natuurlijk wel uh, de realisatie van uh, de ons, voor ons belangrijke punten uit het gedoogakkoord. Uh, daar valt of staat het natuurlijk uiteindelijk op. Maar de uitslag had uh, een stuk slechter kunnen zijn uh, vandaag. Dus uh, ja, ik ben op zich uh, positief. Jammer dat we geen meerderheid uh, hebben met z'n uh, drieën. Dus we zullen... Uh, als drie partijen ook steun van anderen nodig hebben in de Eerste Kamer, dat is de consequentie hiervan. Uh, ik denk dat uh, als je kijkt naar uh, op de voor ons belangrijke punten, zoals bijvoorbeeld immigratie, dat er uh, met de uh, SGP uh, zaken is te doen en dat er ook een meerderheden kunnen ontstaan. En uh, dat is erg belangrijk. Het had uh, veel erger gekund. Het natuurlijk ook mooier gekund met de 38 zetels, maar stel dat er 36 waren geweest, dan was je van meerdere partijen voor een meerderheid afhankelijk. Dat is dan allemaal niet gebeurd. Dus ik ben uh, positief, maar ik zeg er wel uh, heel duidelijk bij... dat uh, de realisatie van de punten waar wij voor hebben geknokt in het ja, die moeten doorkomen en dat is voor ons de lakmoesproef van of dit gaat lukken of uh, niet. Joost links, dat was uh, Geert Wilders, maar hij klinkt niet alsof hij gelijk zegt... nou, geen uh, meerderheid, op het hoppatee, voor ons is er niks meer te halen in het kabinet. Hij rekent ook op de SGP. Ja, natuurlijk, en hij zegt er wel bij... natuurlijk moeten de punten uit het gedoogakkoord worden uitgevoerd, de lakmoesproef... Maar dat is natuurlijk ook logisch dat hij dat zegt. Ik bedoel, dat zijn de punten die voor hem heel belangrijk staan. Dan nou, ook eh, expliciet in het gedoogakkoord. Ja, als daar, als daar gaten in worden geschoten op een of andere manier... natuurlijk vindt hij dat niet leuk. Maar goed, hij zegt het er nog wel even bij natuurlijk. Dus hij wil het wel even duidelijk hebben. Het moet wel doorgaan. Ja. Precies. Nou, die waarschuwing is in ieder geval aan premier Rutte ook weer gegeven. Um, na zessen dan hoort u een reactie van premier Rutte in ieder geval. En dan waarschijnlijk ook Maxime Verhagen van het CDA. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Behalve over de verkiezingen gaat het op Twitter over 'Teetje. Theo Jansen maakte de overstap van SC Twente naar Ajax. Dan wordt Ajax weer kampioen, zegt een van de twitteraars. Theo is een grote voetballer. Dan hoef je ook bij de grootste club te zitten. En op Twitter zie je ook veel reacties op het overlijden van Ronald Naar. Maar nog meer reacties staan op de website van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Gestorven in het harnas, een voorbeeld en een inspiratiebron. Dat zijn enkele reacties. Wie denkt meer te weten te komen op de site van Ronald Naar zelf... komt bedroog uit, alleen de sterfdatum is toegevoegd. 22 mei 2011, gisteren dus. Bergbeklimmer Wilco van Rooyen noemde het vanmiddag bij de EO... op Radio 1 een vreemd verhaal. Van een ervaren iemand als Naar verwacht je niet dat dit gebeurt. Ik vind het heel ongeloofwaardig, zei Van Rooyen. Hij kende zijn eigen grenzen en er waren geen lawines. De jeugd in Spanje protesteert en dat oogt een beetje verwend. Maar volgens het commentaar in NRC Handelsblad is dat niet zo gek. Het is een uiting van de eerste generatie na de Tweede Wereldoorlog... die het niet beter krijgt dan de ouders. Een goede opleiding is geen garantie meer op werk. De jeugd ziet nauwelijks vooruitgang. De oude politiek biedt geen oplossing. De jongeren hebben nog geen duidelijke politieke eisen... maar er moet wel worden geluisterd naar hun frustraties, vindt de NRC. Presentator Pre Petra Grijze vertrekt bij Omroep WNL. Ik ben tot de conclusie gekomen dat Ochtendspits niet het nieuwsprogramma is geworden dat ik verwachtte... en dat WNL en ik niet bij elkaar passen, dat zegt ze in een persbericht. Ze wil graag wat dichter op het nieuws zitten. Op 1 juli vertrekt ze en dan hoeft ze dit soort aankondigingen niet meer te doen. Het warme gevoel, de passie, liefde en het ritme. Het is de meest sensuele dans op aarde. En hij komt uit Argentinië. Waar haalt Maxima haar gevoel vandaan? Misschien wel uit die Argentijnse tango. Om dat te ervaren ging Alex op tangoles. Het is waar. Silvio Berlusconi heeft het maar druk. Hij is verwikkeld in allerlei schandalen en processen. En nu gaat het ook nog slecht bij de lokale en regionale verkiezingen. Zelfs in zijn eigen stad Milaan... kreeg Berlusconi's partij Volk van de Vrijheid flinke klappen. Zondag en maandag is de tweede ronde... en Berlusconi doet er alles aan om zijn tegenstanders zwart te maken. Op de website van de partij zegt Berlusconi... dat Milaan dreigt te veranderen in een islamitische stad... en een zigeunerpolis. Milano non niet neppure worden... Diventare alla vigilia dell'Expo 2015, una città islamica, una zingaropoli di Campi Rom. En in het Parool een verhaal over Amsterdamse hotels... die werken aan een zwarte lijst van ongewenste gasten. Het komt maar al te vaak voor dat gasten stelen, vernielen, agressief zijn... of handelen in drugs. Nou, die mensen komen op een site. Van de 340 Amsterdamse hotels doen inmiddels 66 hotels mee. De initiatiefnemer, die werkt bij het Crown Plaza Hotel, vertelt... als we beelden hebben van iemand die een tas steelt, zetten we die online. En als we een kopie van het paspoort hebben, zetten we die erbij. En wordt het dus steeds moeilijker voor zo iemand om een hotel in Amsterdam te vinden, waar hij welkom is. Goed, tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1-journaal. We zeiden het al eerder, een reactie van premier Rutte... op het dak van Algemene Zaken zal hij zometeen de pers te woord staan. In een harde wind hier in Den Haag, maar wel met een lekker zonnetje. Tot zometeen.